7 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Sneller tijdelijke grenscontroles in EU. VS wacht nog met foto's van Bin Laden. En Portugal bereikt akkoord over financiële steun.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 Bin Laden was niet gewapend toen de Amerikaanse commando's zondag zijn huis in Pakistan binnenvielen. Volgens het Witte Huis bood hij wel verzet voordat hij werd doodgeschoten. Hoe Bin Laden zich verzette, wilde woordvoerder Carney niet zeggen. In de compound waren veel andere mensen die wel bewapend waren. En daarom duurde het vuurgevecht 40 minuten.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 Dan is weer nog op de meeste plaatsen zonnig en vrij koud. In het Noordoosten ook bewolking en kans op een enkele bui. In het westen blijft het vrij zonnig. Het wordt 12 graden op de Wadden tot 16 in Limburg. Morgen overal weer zonnig. Dan wordt het ongeveer 17 graden. ANWB Verkeersinformatie. Er staan twee files op de A4. Den Haag richting Amsterdam bij Zoetewoude-Rijndijk 3 kilometer. En op de A15 Rotterdam richting Europoort bij Spijkenissen ook 3 kilometer.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 En Lara Rensen. Goedemorgen, het is zeven minuten over zeven. Met al dat nieuws over de dood van Bin Laden en de Arabische lente zou je bijna Japan vergeten. Nou, dat doen we niet. Problemen met de kerncentrale in Fukushima is namelijk nog altijd niet voorbij. Maar toch eerst naar Amerika. <tot> Want daar wordt de roep om bewijs van de dood van Osama Bin Laden steeds sterker. Er zijn nog altijd heel veel vragen bij het verhaal van de Amerikaanse regering. Nou, we praten met onze correspondent in Washington, Ron Linke. Ron, ja, die foto's hè, waarop het lijk van Osama Bin Laden te zien is... worden die nou nog vrijgegeven?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 doet aan het succes? Nou ja, goed. Ik denk dat, uh, dat er te veel vragen waren van journalisten. Ik denk ook dat er misschien wel te veel ooggetuigen waren. Hè? Er, er waren iets van twintig mensen op, in dat complex. Uh, er zijn er vier omgekomen. Die zeventien anderen, uh, die, zijn, die zijn dus nog in leven. Die kunnen hun, hun kant van het verhaal vertellen. Ik denk dat het Witte Huis het zekere voor het onzeker heeft willen nemen. En, en toch maar besloten heeft om de waarheid zoals die nu bestaat uh, naar buiten te brengen. Ja, Niemand maakt er dus eigenlijk een punt van. Nou, hier in de Verenigde Staten wordt wel gezegd... Uh, dat op termijn uh, met dat bewijs naar voren moet worden gekomen. Dus uh, er zijn verschillende politici die ook hebben gezegd... we uh, willen graag uh, die foto's toch naar buiten gebracht zien worden. Aan de andere kant, uh, de, de euforie, de, blijdsch de blijdschap over de dood van Bin Laden... Ja, die blijft hetzelfde, op welke manier hij dan ook uh, mogen zijn omgekomen. We begrijpen dat Obama morgen naar New York gaat... Hè, om te praten met de nabestaanden van 9-11. Um, had ook Bush uitgenodigd, die heeft geweigerd. Uh, weet jij waarom? Ja, de vorige president Bush die was inderdaad uitgenodigd door het Witte Huis... om mee te gaan met president Obama... om samen te praten over de dood van Bin Laden met die nabestaanden van 9-11. Uh, maar president Bush heeft gezegd, eigenlijk direct na uh, het aflopen van zijn presidentschap... dat hij uh, buiten de schijnwerpers wilde blijven. Hij heeft ook nooit uh, in het openbaar kritiek geuit op uh, de huidige president, president Obama. En daar houdt hij dus nu ook aan vast. Hij wil niet meer in de schijnwerpers staan en gaat dus ook niet mee. Hoewel hij wel in een statement zijn tevredenheid herhaalt over de dood van Osama Bin Laden. Het is toch een beetje een domper voor de president, voor president Obama. Want het Witte Huis probeert uh, munt te slaan, zou je kunnen zeggen... uit de euforie in het land. Probeert een sfeer te creëren van politieke eensgezindheid. Want of je nou republikein bent of democraat, iedereen haat Bin Laden. Dan was het toch een mooi moment geweest... om in New York die beide presidenten naast elkaar te zien. Maar dat gaat dus niet door Bush wil er niet aan meewerken... In zijn domper voor Obama. Ron Linker, hartelijk dank voor je allerlaatste bijdrage uit de Verenigde Staten, Ron. Graag gedaan. Het is mooi geweest. Of dat die foto moet nog komen, hè? Ja, dan bel me wakker. Maak je geen zorgen. <laughs> ja, dat gaan we zeker doen. 13 minuten over 7 is het. Uh, door naar Japan. De problemen met de kerncentrales in Japan zijn nog altijd niet onder controle, namelijk. Met een computerprogramma is berekend waar de straling terecht is gekomen. Daarom gaan we praten met uh, atoomfysicus van de Universiteit van Utrecht, Wim Turkenburg. Goedemorgen. Goedemorgen. Heeft u iets opmerkelijks gehoord? Nou, er is uh, bij het ministerie van Wetenschap met de data van de, het bedrijf TEPCO, de eigenaar van de centrale. Ze hebben berekeningen uitgevoerd, al vanaf 11 maart blijkt nu, met een, model, een verspreidingsmodel voor radioactiviteit... om te kijken waar de radioactiviteit naartoe is gegaan. Uh, wat nu naar buiten komt, drie weken uh, na de datum, dat uh, op 15 maart... Heel veel reactiviteit, toen er een explosie plaatsvond in reactor nummer 2... dat er heel veel reactiviteit richting het noordwesten is gedreven. Richting plaatsjes ook buiten de 20 tot 30 kilometer zone. Uh, onder andere een plaatsje iit en uh, Kawamata. En dat daar dus stralingsniveaus uh, heersen. Maar men heeft die gegevens nooit naar buiten gebracht. Dus daar is natuurlijk wat commotie over. En het ministerie heeft nu beloofd in de toekomst toch meer openbaar... Er zullen zijn met gegevens, maar men heeft het geheim gehouden... omdat men bang was dat de paniek zou uitbreken. Ja, die mensen dus, meneer Tukkenburg, zijn daar blootgesteld aan radioactiviteit? Die zijn inderdaad aan uh, redelijk uh, hoge doses uh, blootgesteld. Uh, het is ook zodanig dat die mensen die wonen daar nog steeds... hebben dus ook niet het advies gekregen om, uh, te, om ja, zich te evacueren. Het is ook de plek waar Greenpeace eerder heeft uh, gemeente en ook heeft geconstateerd dat er relatief hoge stralingsniveaus zijn... Nu is het richtlijn dat men uh, half mei geëvacueerd moet zijn. Is dat dan niet veel te laat al? Uh, daar is inderdaad discussie over. Er is, uh, men houdt daar een, een, een regel aan dat uh, je moet geëvacueerd worden... wanneer je per jaar 20 millisievert als burger oploopt aan stralingsbelasting. Nou, normaal is de richtlijn 1 millisievert, dus men heeft die norm uh, verhoogd met de factor 20... En er zijn wetenschappers in, in Japan die nu ook ontslag hebben genomen als adviseur van de regering... omdat men het niet met die richtlijn eens is. Want als je kinderen blootstelt aan 20 millisievert per jaar, dan is dat een veel te hoog niveau. Dan heb je toch kans dat, uh, zeg maar, als je daar zo'n 100 kinderen aan blootstelt... dat één uh, dat daarvan uiteindelijk aan kanker zal komen te overlijden. Nou, die vindt dat, uh, en ik denk terecht, een veel te hoog niveau. Dus er is debat over. Tegelijkertijd, de burgemeester van IJita, die wil niet evacueren met zijn uh, gemeente... Want die vindt het allemaal maar onzin. Die denkt dat die lage stralingsniveaus geen effecten hebben en dat ze daar best kunnen blijven zitten. Mm. Is dat verantwoord, een verantwoorde beslissing van deze burgemeester? Nou, het is, ik denk dat die wordt overrold door de centrale overheid. Maar er is dus debat over. En ja, voor een deel wordt ook deze burgemeester weer gesteund vanuit de wetenschap, zou je kunnen zeggen. Mm. Omdat het niet helemaal precies bekend is wat de effecten zijn van relatief lage stralingsbelasting. En de richtlijn is dat er wel effecten zijn, maar er zijn ook een paar mensen die zeggen van nou misschien zijn er wel geen effecten. Ja, ja, als je ja. het weg wilt uit, uit de gemeente, dan uh, klamp je daar wellicht aan vast. Zou u daar uh, blijven, meneer Turkenburg, zou u luisteren naar de burgemeester? Ik zou niet luisteren naar de burgemeester. Ik denk dat je moet, uh, moet evacueren. Ja, en zou u wel luisteren naar de Japanse overheid en TEPCO verder, want denkt u nu dat ze alles bekend gaan maken? Ja. Nou... Dit past natuurlijk wel een beetje in het beeld uh, wat we al eerder hebben gehoord. Het allereerste wat men van belang vond in Japan was uh, geen paniek zaaien. En daar heeft men dus een informatieverschaffing steeds op aangepast. En dat blijkt dus nog steeds uh, door te gaan. En dat geeft natuurlijk wel enig wantrouwen. En dat is niet verstandig, ook uh, in nabuurlanden. Want ja, kun je nog afgaan op de informatie die officieel wordt verstrekt? Houdt men geen informatie achter. En dit is een bewijs dat dat af en toe wel eens uh, gebeurt. Dus dat. dat is in die zin ondermijnend voor het gezag van de, de overheid. Ja, want wat weten we bijvoorbeeld over hoe het nu is met de reactoren van Fukushima? Dat is uh, nog steeds, uh, ja, enerzijds stabiel... maar ze stoten nog steeds naar de lucht uh, radioactiviteit uit. Uh, en uh, er komt nog steeds heel veel radioactiviteit via koelwater naar buiten. Dat verzamelt zich in de kelders. Het water staat in echt tot aan de lippen. Men pompt dus dat zeer hoog radioactief water ook over in andere opslagvaten... En uh, het is een strijd uh, tegen de klok. En ja, we moeten hopen dat er geen grote ernstige naschokken gebeuren... waardoor koeling uitvalt en er opnieuw grote hoeveelheden... de reactiviteit naar buiten zouden kunnen komen. Dus dat is op dit moment uh, de situatie. En in Japan zelf is daar nu ook groot debat over ja, de gevaren van kernenergie. Het is nu van een groot aantal elektriciteitsbedrijven dat nu de aandeelhouders zeggen: van stop met, uh, met kernenergie. Er dus vindt einde juni allerlei debatten over plaats, besluitvorming over plaats. Dus alle elektriciteitsbedrijven staan nu onder druk van aandeelhouders om überhaupt helemaal uit kernenergie uh, te stappen. Goed. Uh, wij blijven het nieuws volgen vanuit Japan samen met u. Wim Turkenburg, dank vanuit uh, Utrecht, atoomfysicus. Zo dadelijk gaan we praten over een opvallende overname in de modewereld. Het huis Gauthier wordt overgenomen door Nina Ricci. Eerste verkeersinformatie bij de ANWB Jolanda van der Velden. Ik kan kort zijn, Marcel. 1 file op de A4, Den Haag richting Amsterdam. Tussen Leidschendam en Zoeterwoude-Rijndijk, 4 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. 18 minuten over 7 is het. En we zeiden het eerder al even, mark Robin Visser zal doorreizen. Vanuit het Oorlogsmuseum 4045 trekt hij door. Waar ben jij nu, Marco? Ik ben inmiddels aanbeland in het mooie Zelm in de Achterhoek. Een ritje van een minuut of tien vanaf uh, Hengelo, Gelderland, waar ik, uh, waar ik net was. Prachtig plaatsje. Een mooie, bescheiden begraafplaats... die, ik denk dat het voor de gelegenheid is, helemaal mooi is aangeharkt. Ik geneer me eigenlijk een beetje... Ervoor dat ik hier nu door die, uh, door die harksporen uh, loop. En hier, op de algemene begraafplaats in Zelm... meteen als je het terrein oploopt, een enorme rij witte stenen. Uh, stenen van uh, allemaal gevallen uh, vliegeniers... Ik zal het even aan meneer Eening vragen, want die weet er meer van. U, begrijpt, u beschrijft de geschiedenis van de streek hier. Ja. Uh, allemaal mensen die hier neergekomen zijn. Het zijn allemaal mensen die gesneuveld zijn hier in de voormalige gemeente Zelhem. Die zijn hier begraven. Die zijn hier begraven. Lieutenant Howe, Officer Moses, Sergeant Bawtree, Officer Davies, Officer Stop, Officer Grant, Officer Brown, Sergeant Hunt... Sergeant Wilcox, Sergeant Hobbs, Officer Sweetman... Sergeant Gully, Sergeant Keens, Sergeant Johnstone, Lieutenant Anderson... hebben allemaal de vrijheid waarvan wij zo mogen genieten met hun leven betaald. En dan is er nog eentje. Een airman staat erop. Ja, een, een graf voor een onbekende soldaat. En dat is een merkwaardig verhaal, dat uh, is het... Um resultaat zou je kunnen zeggen van het neerstorten van een vliegtuig op 23 september 1944. Uh, dat vliegtuig is daar op de grond gekomen hier in de buurt van Zalm en is na enkele minuten ontploft. Heeft enorme krater geslagen uh, in de grond van meer dan 20 meter doorsnee en 6 meter diep. Er zijn wat menselijke resten gevonden. Men zegt een reepje vlees en dat is hier begraven uh, ja, als uh, symbool voor de onbekende soldaat. Een reepje vlees. Ik loop even, even verder naar meneer Schouten. Goedemorgen. Goedemorgen. U kent deze plek natuurlijk ook. Jawel. Sterker nog, u heeft dat wat meneer Enig net beschreef uh, zien gebeuren. Ja, helemaal. Vertelt u eens. Ja, vertelt u eens. Uh, we waren thuis. Hoe oud was u toen? Goed. Een jaar of tien, denk ik. Ja, ongeveer. Ja, ja. en nog wel ik tot 75. U was thuis en toen? Ja, het hele gezin was thuis en toen zei mijn grootvader: Nou, er komt iets aan wat niet goed is. Nou, wij naar buiten en toen zagen we van richting Zilm recht op ons aankomen. Ik kwam op de grond een enorme explosie en geweldige luchtdruk. Nou, en toen zijn we de andere dag naartoe gegaan en de hele straat was vol met grond en modder en rotzooi. En toen zagen we dat, en er was een krater van ongeveer, ja, 20 twint, meter ongeveer. En van die, van die vliegenier is, is uh, niets teruggevonden behalve waarschijnlijk een reepje vlees. Ja, um, het vermoedelijk is dat allemaal naar de kanten geslagen. En um, de Duitsers uh, in die fase van de oorlog, we zaten natuurlijk in het ene laatste jaar... die hadden ook weinig interesse om daarna te zoeken. Dus die hebben het allemaal maar bijgelaten. En uh, ja, dat, vlees, dat reepje vlees is hier begraven en later is die de steen erop gekomen. En daar is het tot nu toe nog bij gebleven. Daar is het tot nu toe bijgebleven, ja. maar... Maar... Dat wil niet zeggen dat dit verhaal ten einde is. Daarover spreken wij straks verder. Groeten voor zover uit Vrij Zellem. Van de Achterhoek dan naar Amsterdam. Daar was het idee om overal posters op te hangen... in de huizen waar voor de Tweede Wereldoorlog Joden woonden. Tienduizend posters waren er verspreid... maar er hangen er slechts een paar achter de ramen... zoals in de Henry Polaklaan. Kijk. Kijk. Dit is hem. Eén. ...van de 21.662 huizen waar joden woonden die in de Tweede Wereldoorlog werden vermoord. En als je meer wil weten, joodsmonument.nl in, in deze straat, ik heb de paroolbijlagen zitten uitdelen... ...dus ik kwam er echt achter hoeveel huizen. Ik heb eigenlijk in elk huis een krant gedaan op een enkel huis na... En dan heb ik nog niet eens, uh, bijvoorbeeld per huis heb ik er dus twee gedaan. En niet als er vier verdiepingen zijn, vier keer. Denise Citroen, u bent niet de initiatiefnemer. Dat is uh, Frits Rijksbaron, die staat naast ons. gaan we zo mee praten. Uh, wat is uw betrokkenheid hierbij? We zitten hier allemaal rond de Hollandse Schouwburg. Dat is natuurlijk een bekend verhaal, het ja. deportatiecentrum. Maar er is hier omheen ook zo ontzettend veel gebeurd. En wat ik merkte, ik heb het zelf ook gehad. Mensen die hier wonen, die krijgen op een gegeven moment iemand aan de deur die zegt... ik woonde hier vroeger, ik zat hier vroeger ondergedoken. Mag ik nog een keer kijken? En dat gegeven dacht ik, ik wil met de huidige bewoners de geschiedenis uitzoeken. En samen kom je dan tot een soort biografie van een huis. Ik ben Robert Bos. Dag, meneer Bos. Ja. Heb je iets ontdekt? Namelijk. U heeft niet het goede affiche, hoor. Maar... Ja, ja, Inderdaad. Is dit jouw huis? Hier, de oude verkeerkant. Ach. Ah. Wat was voor u het uh, motief, meneer Bos, om uh, dit affisje dan uh, weliswaar de verkeerde kant maar toch ja, op te hangen? Ik zit gelijk even te zoeken naar de goede. Ja. En, omdat ik dit wel een goed idee vind om aan te geven hoeveel uh, mensen er uiteindelijk verdwenen zijn. Als ik dan hier de straat bekijk, dan zou je denken een heleboel affiches, maar er hangen nog niet zoveel. Nee. Want u hier? Nee. Ja. Ik heb die ik uh, gisteren in de bus gedaan heb. Nee. Die bijlaag van het perron. Nee, heb ik niet gezien. Nee? U heeft er alles voor over wel om het project te laten slagen. Ik uh. Er zit een verhaal achter. Dat, dat vind ik belangrijk. Want ik weet dat mensen het gevoel hebben... Ja, is hier iets gebeurd nee. in mijn huis? Ik weet het niet onrust. Sommige mensen voelen aanwezigheid. Hele nuchtere mensen. Die zeggen het is hier druk s'nachts. Uh, spookt hier? Spookt hier. En als je het dan uitzoekt en een verhaal maakt... dan hebben ze een verhaal om aan vast te houden. Dan hebben ze een verhaal, dan hebben ze die mensen om te herdenken. En in mijn idee brengt dat rust. En dan kunnen die spoken ook weer uh, hun ding gaan doen. Frits waarom slaat het een beetje aan? Nou, enorm veel publiciteit tot in... Ja, uh, dat, daar gaat het niet om. Ja, nee, het nee, gaat om, de, om die voor te, begin, hè, om te Maar uh, hier moet ik zeggen, is het nog niet uh, veel wat ik heb gezien. Maar het is ook nog geen 4 mei. Maar het is wel de bedoeling dat het veel wordt. Ja. Welk effect beoogt u? Uh, om dat, uh, het grote drama. Het, het, uh, een soort, als een soort tijdelijk monument om te laten zien hoe hoeveel Joden er zijn vermoord en hoe Joods Amsterdam was, dat is eigenlijk de opzet. Is dat een uh, motief, meneer Rijksbron? dat mensen zeggen van... nee, ik hang dat ding niet op, want het voelt zo raar om in een huis te wonen... waar Joden hebben gewoond, die zijn vermoord. Ja, die, die zijn er, dat heb ik ook wel eens gemerkt... Uh... Op plekken Liever waar dat had ik was. het niet geweten ja, die reactie is er, Wil ik maar het wel weten. ja, ook het komt allemaal heel dichtbij en mensen moeten zich opnieuw verhouden. Van wat zegt het mij vandaag de dag? Dat is voor mij de belangrijkste vraag van dit project, en dat is de kracht, dus ja, misschien wel van dit project. Ja, dat denk ik wel. Reportage van Jeroen de Jager over de posteractie in Amsterdam en Marcel. zei het kon het al aan, we gaan het hebben over een opvallende overname in de modewereld, want het Spaanse. Parfumhuis Poets heeft het Franse modehuis Jean-Paul Gaultier gekocht. Daar praten we over met uh, Karin Kuipers, modejournalist. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom laat zo'n grote modenaam als uh, Jean-Paul Gaultier... Is zich overnemen door een parfumhuis? Um, hij heeft waarschijnlijk geld nodig om uh, te blijven doen wat hij het liefste doet. Het is het ontwerpen van uh, bijzondere kleding... Um, hij ...heeft het afgelopen jaar een uh, verlies geleden van ongeveer 2,5 miljoen uh, euro. En um, hij heeft uh, 13 jaar samengewerkt met het, uh, het, het Parijse modehuis Hermès. Uh -huh. En uh, op een gegeven moment, ja, Poets is uh, de laatste twee jaar heel ja, agressief wordt, uh, wordt het genoemd... Maar... Uh, heel strategisch bezig met het overnemen van uh, uh, bijzondere merken... om hun uh, bedrijf, uh, om hun, hun merk weer te, te vergroten. Okay. En, uh, ja, daar past de strategie in de, van de overname van uh, Gucci. En dat, dat verlies van Gucci, willen de mensen geen Gucci meer? Ja, zeker. Uh, alleen, uh, ja, ook, ook zelfs Gauthier heeft te lijden onder de crisis, uh, waarin uh, dus zeg maar minder mensen bereid zijn om uh, een hoop geld te betalen voor uh, mooie ontwerpen en liever zeg maar een parfumfles uh, kopen van hem, wat ook bijzonder is en, uh, en goed ruikt. En in dat kader is die overname zeg maar ook vooral bedoeld. Ook al krijgt Poets nog niet zeg maar, de kerstkou van de parfumkant van Gaultier in handen. Dat duurt nog tot 2016. Aha, maar het ging ze dus om, om die flesjes in de vorm van een torso. Ja. ja. ja. Is het wel een goede handen bij Poets? Want u zei het al, ze zijn agressief te werk gegaan. Maar houden ze wel oog voor de kwaliteit, voor de eigenheid van een merk? Nou, uh... Coltier noemde het Douze Point uh, voor uh, Spanje, want het is een Spaans- en Catalaanse familiebedrijf. En uh, hij, uh, hij roemt eigenlijk uh, de overname omdat hij uh, zichzelf kan blijven. Hij zegt, ze willen niet Gautier uh, omturnen in een, uh, nou ja, in een totaal uh, wezensvreemd merk voor hem. Dus hij kan blijven doen wat hij wil. En zij hebben een, uh, ja, een prachtig uh, merk in handen. Uh, waarmee zij uh, groter kunnen groeien en uh, de wereld kunnen veroveren. Ze hebben nu 7% in handen van de parfumindustrie. En uh, ja, ze, ze willen meer. Ze zijn ja. ambitieus. Ja. Nou ja, en er liggen misschien ook wel wat kansen. Hè? Want um, als u zegt, Gautier heeft last van de crisis... dan zullen wel meer modehuizen dat hebben. Vermoed ik? Ja, nou ja, het is uh, inderdaad, maar aan de andere kant zie je ook juist uh, enorme groei. Hermes is 30 vooruit gegaan. De afgelopen jaar, Louis Vuitton precies hetzelfde. En dat heeft dan met name te maken omdat ze heel erg gericht zijn op Azië. De Aziatische markt, daar uh, komen geloof ik 300 miljoen of 300 uh, miljonairs per week bij. Dus uh, die, die, die luxe kant van de markt groeit daar ontzettend. Mm. Uh, maar goed, ja, er zijn natuurlijk uh, ja, meer bedrijven die. Uh, zeg maar toch de kleinere bedrijven. zoals Jean-Paul Coutier. Want hij heeft een uh, totale omzet van ongeveer 30 miljoen per jaar. Ja, dat is eigenlijk een schijntje als je dat vergelijkt met bedrijven als Louis Vuitton of Hermes. Ja, als kleintje red je het niet meer. Nou ja. Uh, het is natuurlijk uh, met kleding in ieder geval niet, nee, het is duidelijk. Maar dat, dat is al een paar jaar in aan de gang, dat is eigenlijk niks nieuws. Want uh, ook al Gaultier moet het van de parfum uh, en de accessoires hebben. Want ja, er zijn nu eenmaal meer mensen die uh, kleine bedragen kunnen uitgeven... dan, uh, dan zeg maar duizend euro voor een jurkje kunnen, uh, ja. kunnen betalen. Dat is waar. Ik weet er alles van, al wel. Ja? Oh ja. Dat soort jurkjes dus... koop ik niet, maar wel. Ik ben <laughs> wel heel naar nou, Marcel. Je, nee, daar gaan we het nu verder niet over Om Ik jou een plooirok te kopen, want hij is, hij is, Gauthier is ook de, de eerste, zeg maar, die uh, mannen in een plooirok-ij. Echt waar? Marcel. Ik ken alleen ja. de, de zanger van Guns N' Roses die in een plooirok speelt. Goed, <laughs> hartelijk dank, Karin Kuipers, modejournalist. We hadden het over Jean-Paul Gauthier. Hij is overgenomen door het Spaanse parfumhuis Puig.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 Die foto's van Bin Laden komen ongetwijfeld naar buiten, verwacht de CIA. En sneller tijdelijke grenscontroles in de EU. Het is 1 over half 8. Goedemorgen, ik ben Jan van der Putten. Amerika zal de foto's van het lijk van Bin Laden ongetwijfeld vrijgeven. Dat denkt de directeur van de Amerikaanse inlichtingendienst CIA. Het Witte Huis twijfelt nog of het de foto's zal publiceren, zegt een woordvoerder. There are sensitivities here in terms of the appropriateness of releasing photographs of Osama bin Laden in the aftermath of this firefight, and, and we're making an evaluation about the need to do that. De beelden zijn gruwelijk en kunnen volgens de Amerikaanse regering tot gewelddadige reacties leiden in islamitische kringen. It is uh, certainly possible that, that, and this is an issue that we uh, are taking into consideration, is that it could be inflammatory. Volgens het Witte Huis bood Osama bin Laden verzet voordat hij werd doodgeschoten, maar hij was niet gewapend toen Amerikaanse commando's het huis van Bin Laden in Pakistan binnenvielen. In the room with Bin Laden, a woman rather Bin Laden's wife rushed the US assaulter and was shot in the leg but not killed. Bin Laden was then shot and killed. He was not armed.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 Een Cubaanse sigarenmaker heeft een Havana gerold van 82 meter. Hij had negen dagen nodig voor zijn super sigaar. Samen met zijn assistenten rolde hij acht uur per dag om het allemaal in orde te maken. En een officiële getuige bevestigt de prestatie. We gaan naar Guinness en uh, confirm wat we vandaag which is een you know, attempt aan at a, a een world wereldrecord. Een sigaar van 82 meter kan gewoon worden gerookt. Zoals wordt gezegd, maar voorlopig wordt hij als reclameobject gebruikt. En dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. De dag begint koud en er is vandaag ook kans op een bui. Nou, op dit moment valt in het noorden al een enkel buitje. In de rest van het land is het nog helder en behoorlijk koud. In het westen ligt de temperatuur enkele graden boven nul... maar in het oosten vriest het op dit moment zo'n anderhalve graad. Hierna komen ook nog enkele mistbanken voor. Nou, de zon is inmiddels opgekomen, dus de komende uren verdwijnen de mistbanken vrij snel. En dan loopt de temperatuur ook uh, behoorlijk snel op. Nou, overdag zijn er verder zonnige perioden, maar in het noorden en oosten komt ook nog steeds uh, veel bewolking voor. Daar is vanochtend en ook vanmiddag kans op een licht buitje. In de rest van het land blijft het droog. Nou, de middagtemperatuur die loopt uit een van een graad of 12 op de wadden tot 16 in het zuiden van het land. En daarbij staat een zwakke tot matige wind uit het noorden noorden tot noordwesten. Vanavond tijdens de herdenkingen, dan is het helder en droog. Wel koelt het vrij snel af naar een graad of 10. AMBB verkeersinformatie. Op de meeste wegen rijdt het behoorlijk goed door. Twee probleempjes op de A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Leidschendam en Zoetewoude Rijndijk 6 kilometer. Er is een vrachtwagen stilgevallen en dat geldt ook voor de A15 Gorkum richting Rotterdam. Daar staat tussen knopend Gorkum en Hardingsveld giessendam 2 kilometer. De rechte reishok is dicht.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 power to you, Vodafone. Zes minuten over half acht. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. U kunt ons volgen via internet, via nos.nl. Even doorklikken naar de sport, vindt u het verslag van die tweede halve finale... tussen Real Madrid en Barcelona van gisteravond. Ja, dat was misschien niet heel mooi, maar wel uh, uiterst effectief. Barcelona schakelde gisteren Real Madrid uit... in de halve finale van de Champions League. 1-1 werd het, en dat was uh, genoeg voor Barcelona... dat in Madrid al met 2-0 van de eeuwige vijand had gewonnen. We gaan praten met Edwin Winkels, journalist bij de Spaanse krant... El Periodico de Catalunya. Goedemorgen. Goedemorgen. Was het groot feest gisteravond in Barcelona? Ja, het was, het was een beetje regenachtig, dus niet iedereen ging op straat. Maar zeker uit het stadion werd er 95.000 mensen uh, eerst feestvierden. Ging het daarna naar de kop van de Rambla, waar meestal gevierd wordt, kwamen iets van 10.000 man nog samen om het te feesten. En om ergens diep in de nacht ook nog wat remletjes te schoppen. Uiteindelijk zijn de twintig mensen gearresteerd. Zijn er twintig licht gewond geraakt, heet dat. Gewoon ja, door, door wat flessen die gegooid werden. Maar verder, uh, daarna werd het, weer, uh, werd het weer heel rustig. Wat vinden de media daarvan? Want Barcelona speelde niet groot. Het werd ook geen vernedering van Madrid. Het werd ook gelijk. Ja, nou de media is van je, dan moet je kijken of de media in Madrid of die in Barcelona. Hier in Barcelona is het natuurlijk paaluitzinnig. We gaan naar Wembley toe, we moeten niet vergeten, Barcelona in 1992 won onder Johan Cruyff met het doelpunt van Ronald Koeman voor het eerst in zijn geschiedenis in de Europa Cup op Wembley. Hier zijn ze dolblij, als je naar Madrid kijkt, dan beschuldigen ze ook de scheidsrechter van gisteren, dat was een Belg de blekere, van het bevoordelen van Barcelona, het afkeuren van het doelpunt van Real Madrid vlak na rust, en daar vinden ze... Dat ze een vreselijk onrecht is aangedaan. Als je de, zeg maar de neutrale media een beetje leest, die zeggen allemaal van ja, uiteindelijk de beste de beste ploeg heeft gewonnen. Al was het niet zo overtuigend als, als verwacht werd. En bijvoorbeeld een 5-0 in de competitie eind vorig jaar toen Barcelona Real met 5-0 versloeg. Hmm. Nou waren ze gisteren allemaal op zoek naar Mourinho. Waar zou die toch zitten? Is, is die uiteindelijk gevonden? Ja, hij was, uh, hij was geschoeid. mocht, uh, mocht dus niet in de, de goud zitten. Uh, er was een plaatsje voor hem vrijgehouden op de eretribune van Barcelona. Hij gaf zelf de voorkeur aan in het hotel te blijven van de, van de ploeg om verder geen incidenten te veroorzaken of uh, ja, het stadion tegen zich te, te keren. Uh -huh. en het schijnt dat hij daar met een, uh, met een computer zat en een van zijn assistenten op de, in de dugout met een iPad uh, waarop hij wat instructies kon doorsturen. Oké, okay. heeft hij nog van zich laten horen? Want je zei het al eventjes, er werd weer gemekkerd dat de scheidsrechter niet goed was. Ja, deze assistent, Karanka, zei de persconferentie afloop, hij zegt uh, net zoals iedereen bij ons is, uh, is Mourinho ongelooflijk verontwaardigd. En er zijn even kort wat beelden geschoten op het vliegveld op de weg terug. En Mourinho maakt daar uh, een gebaar wat uh, dat betekent van we zijn beroofd. Mm. En uh, dat hebben al die madrilene voortdurend geroepen ook. Nou, ja, het is weer zover. Edwin Winkels, dank je wel gaan we weer schakelen met Mark Robin Visser op deze 4e mei. Hij trekt door de Achterhoek en Mark Robin nog altijd op zoek naar verhalen over de oorlog. Wat heb je nu gevonden? Nou ja Marcel, we hadden het er net eigenlijk al even over. Die indrukwekkende rij uh, witte stenen die hier in Zelm op de, op de algemene begraafplaats staat. Uh, allemaal begraafplaatsen van vliegeniers. En dan eentje hier, de laatste steen op de rij. Een ermen, een ermen, een vlieger, we weten niet wie. En daar is eigenlijk maar een heel klein stukje van uh, teruggevonden. God kent hem, staat er onderop. Dat is dan op zich prettig, maar daar nemen ze hier in de Achterhoek toch geen genoeg mee. Uh, dit verhaal moet worden opgelost, Benny Enink. Ja, dat uh, zouden we erg graag willen, maar het is een merkwaardig verhaal. Ik zei straks al, dat toestel is er neergekomen... Um... Een groep mensen in Lievelde, hier ook in de Achterhoek... dat is de Achterhoekse vliegtuigopgravingsgroep, afgekort AVOG... die hebben zich daar ook in verdiept en die kwamen tot de conclusie... en zeiden van wij denken te weten welk toestel dat is. Ja. Want er uh, was geen enkel kentekenis meer teruggevonden. Die hebben contact gezocht uh, al jaren geleden met nabestaanden... in Australië en Engeland. En die zeiden, die, die nabestaanden... ja, maar wij hebben ergens in de jaren tachtig te horen gekregen... dat dat toestel met onze nabestaanden in de Waal gestort is in de buurt van Bemmel. Juist. Zeg, uh, meneer Schouten, ja. u weet wel beter. Ja, ik weet heel zeker dat er gevallen is. Ja, u weet waar die gevallen is? Ja, ik kan de plek nog wel aanwijzen. En u bent er ook nog steeds mee bezig? Ja, ik vind dat ze het wel zijn wat zo te horen is. Niet de uh, grote ja. verhalen, de mensen, wat niet waar is. Nee. De waarheid moet boven tafel komen. En hoe ja. zat het ook alweer? Eén keer per jaar op deze dag... Ja. denken wij aan al die mensen... die onze vrijheid met hun leven hebben ja. betaald ja dat is zo, ik bedoel iedereen zal dat niet doen, maar die ja nou, die wil niet of ze moesten dat weet ik niet, maar ik bedoel ze hebben leren wel een keer voor ons. Wat gaat u doen vandaag? In huis zitten. U gaat in huis zitten? Ja. <laughs> Doet u dat altijd op 4 mei? Ja, vaak niet, maar ik vind het vandaag te koud en ben een beetje oh. verkouden, dus ik heb geen zin om er hier vanavond al zo'n zo'n uur in de kou te gaan staan. Nee. Daar heeft u geen zin in? Nee. Maar u bent er in gedachten wel bij? Ja, zeker. Want ja. ik heb toch vaak nog uh, bestandbeelden gaan staan En ik ja. kon niet zo best mee lopen. Ja. Dus dan bleef ik toe. Ja. Maar in ja. gedachten bij ik ook En u vindt het ook belangrijk dat het verhaal van deze ermen... Known unto God, dat dat verhaal bekend wordt? Ja, niet. Zodat hij uiteindelijk echt rust kan hebben? Ja. Want uh, hij mag in vrede rusten, vind ik tenminste. Hij mag in vrede rusten. Dat verhaal daar horen we in de zomer meer over. En er zijn nog veel meer verhalen hier uh, in de Vrije Achterhoek. Later meer. Marco Bevisser Visser in de Achterhoek dus. Een paar dagen na de dood van Bin Laden zijn er nog steeds veel vragen. Waarom wist de Pakistanse geheime dienst niet dat Bin Laden zich in een woonwijk verstopte? Notabene vlakbij een grote militaire academie. En waren de Pakistanse regering en het leger nu wel of niet op de hoogte van de Amerikaanse aanval? Voor Pakistani is er eigenlijk maar één belangrijke vraag. Is hij nou echt dood? Het is de compound van een van de grootste radicale moslimpartijen van Pakistan... De Jamaat Islamië en hier achter de hekken hebben ze zelfs scholen en ziekenhuizen. En ik krijg hier een rondleiding vandaag van de politieke leider, meneer Ahmad. Zou er zullen nogal veel Pakistanen zijn hè, die niet geloven dat Osama bin Laden dood is. Wat denkt u? Hij noemt het een drama, waar een hele grote mistwolk omheen hangt. Osama bin Laden Hij zegt omdat ze nooit beelden hebben laten zien van dat Osama dood is. En zolang zegt hij geloven we dat verhaal ook niet. They killed him somewhere else and Het is allemaal opgezet door de Amerikanen. Vooral door de Amerikaanse president Barack Obama zegt hij president Barack Obama, zegt hij, voor zijn uh, herverkiezing. En dan komt hij toch wel met een uh, ongelooflijke theorie aanzetten. Hij gelooft dat het ook wel eens mogelijk zou kunnen zijn... dat de Amerikanen Osama heel ergens anders hebben gedood. Misschien wel in Afghanistan of een heel ander land. En dat ze hem dus per helikopter naar Pakistan hebben gebracht. Dat ze hier zijn lichaam hebben gedropt. Hij zegt om ons onder druk te zetten, omdat we een kernmogendheid zijn. Maar net zei u nog tegen mij dat Osama misschien nog wel in leven is... Maybe. Maybe. There are all possibilities are, uh, Hij zegt dus: alles mogelijk. Alles is mogelijk. Nou, we gaan naar een van de scholen. Hoeveel scholen heeft u nu als uh, Jamaat-Islamiya door heel Pakistan heen? More than uh, 3000 schools. Uh. Good morning. Good morning. Deze Jamaat Islamiya, waar die eigenlijk voor staat is, die wil dus van Pakistan een heel streng islamitisch land maken met islamitische wetgeving. En hoe meer scholen er zijn, is dus hun idee. Hoe meer mensen ze dus kunnen bekeren. En hier komen zo'n klas binnen. Teaching about physics, physics, science subject. Ze krijgen vandaag natuurkunde lessen. Politieke leider vraagt aan een van de studenten in de klas uh, of ze geloven dat Osama bin Laden dood is. Er staat hier een ah. jongetje op en okay. die zegt: de Amerikanen willen alleen maar bewijzen dat Pakistan een terroristisch land is. Hij zegt dus ik geloof er helemaal niks van dat Osama dood is. Ja, dat onderwijs zie je natuurlijk ook op deze school. Ik snap nu ook wel waarom zoveel Pakistanen eigenlijk een beetje boos zijn op hun regering. En willen dat er die duidelijkheid komt, dat er foto's komen, dat de beelden worden getoond, dat Osama Bin Laden dus echt dood is. Om te voorkomen dat dit soort radicale moslimleiders met nog meer samenzwillingstheorieën aan de hal gaan. Allemaal met als doel om zoveel mogelijk uh, zieltjes, zoveel mogelijk aanhangers te winnen. Een reportage vanuit Pakistan was dat van Wilma van der Maten. Amerikaanse president Obama gaat er in ieder geval vanuit dat hij dood is. En wat het effect daarvan is op zijn presidentschap hoort u zo dadelijk. Eerste verkeersinformatie bij de ANWB, Jolande van der Velde. Het is nog langzaam rijden op de A4, daarna richting Amsterdam... tussen Leidsendam en Zoeterwouden-Rijndijk. Op de A15 Gorkum-Rotterdam tussen knooppunt Gorkum-Hardingsveld... Griesendam staat twee kilometer. De rechterreischok is daar dichter. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Even ja. opschieten. Het is kwart voor acht. Je <laughs> luistert praten. naar het NOS Radio 1-journaal. We gaan het hebben over Barack Obama. Het zijn toch wel dagen van triomf voor de president. Vrijwel iedereen in Amerika juicht. De uitschakeling toe van Amerika's grootste vijand, Osama Bin Laden. En dat Succes straalt af op Obama, die anderhalf jaar voor de verkiezingen... even geen last heeft van al die Republikeinse tegenwind. Wij praten erover met uh, Willem Post, Amerika-deskundige... verbonden aan het instituut Klingendaal. Welkom in de uitzending, uh, meneer Post. Goedemorgen. Ja. Hoe lang kan president Obama tieren op dit succes? Nou, ik zou toch in eerste instantie willen zeggen... een paar weken, op zijn minst. Uh, moeten we moeten wel een beetje uitkijken, want uh, destijds uh, toen uh, uh, Bush... Saddam Hussein uh, gevangen nam, he, met, met Bremmer, die toen riep van we got him. Ja, dat succes, dat was toch eigenlijk na een paar weken alweer voorbij. Uh, dus uh, mensen zijn toch wel kort van memorie ook. Uh, zeker als het gaat om, uh, om de economie, die nog steeds niet goed is. En dan, dan verlegt al heel vlot de aandacht zich, uh, zich daarop. Dus ja, Obama moet daar wel op letten. En, en rij, hij is zich er ook al van bewust, want de campagne van Obama... gaat natuurlijk toch echt wel vormen aannemen voor het presidentschap. De herverkiezingscampagne en in George. Georgia, in Atlanta gisteren, was er al een, een campagne-event. En daar werd eigenlijk alleen maar over de economie gesproken. Daar gaat het bij verkiezingen altijd over, ja, meneer Post. Maar <laughs> ja. de republikeinen schilderen hem wel graag af als zwakkelingen... op het gebied van veiligheid. Dat kunnen ze nou niet meer doen. Nee, en kijk, en dat is een punt wat uh, tot tot en met de verkiezingsdag over 18 maanden... door uh, het Obama-team uh, kan worden uitgespeeld. van Je kunt ons niet meer neerzetten als uh, Jimmy Carter-achtige democraten... Hè, en weifelend als het gaat om het, uh, um, um veiligheidsmaatregelen. Uh, en dat is natuurlijk iets wat heel belangrijk is. En als je nu ook de details hoort... ja Obama werd wel eens uh, verweten van ja hij is een cool, cool guy. Hè, hij is wat afstandelijk, hij is niet echt... Ja, echt, echt die vastberadenheid. Maar juist de afgelopen dagen zeggen nu toch ook zijn politieke tegenstanders... ja, jeetje, deze president heeft uh, tegen ook wel waarschuwingen in... van zijn naaste adviseurs, uiteindelijk gezegd... we go for it... Ik neem alle verantwoordelijkheid. En hij bleef heel erg rustig en zeer vast beraden. Ja, dat zijn leiderschapskwaliteiten op zo'n ontzettend belangrijk moment. Ja, en als zelfs uh, hij een staande ovatie krijgt... van zowel democratische als republikeinse congresleden... dan zit het wel goed, hè, denk ik dan. En toch druist die hele operatie uh, wat in tegen de principes van Obama. Hè. Uh, daar zie je hem af en toe ook wel mee worstelen. Toen hij bijvoorbeeld applaus kreeg... Voelde ze zich toch een beetje beschaamd, had ik het idee. Ja, dit is niet een man die in allerlei macho-termen. Uh, dit, uh, dit voor het voetlicht uh, brengt. Nou ja, het is een beetje professor Obama. Hè. Het is een man die, die ook uh, in de aanloop naar dit, uh, dit hele gebeuren. een vijftal uh, vergaderingen heeft uh, gehad met zijn adviseurs. Urenlange besprekingen, gewikt en gewogen. En uh, ja, goed. Dat, en, en hij blijft ook een beetje op de achtergrond. Je kunt ook wel zeggen, dat is een, een leiderschapsstijl. Hè, dat. Uh, ja, als je dan succes boekt, ja, koketeer er niet al te veel mee. De feiten spreken voor zich. Dit is uh, hij onderschat het uiteraard niet. Dit is Amerika's volksvijand nummer 1, en ja, als je die uitschakelt, ja, dat telt. En dan hoef je niet veel praatjes te hebben. Mensen weten het. Het is Obama geweest die de verantwoordelijkheid uh, genomen heeft, en ja, daar krijgt hij natuurlijk nu de credits voor. En dan zal de economie de komende 18 maanden wel weer heel belangrijk zijn, maar op Terrein van die veiligheid, daar kun je Obama nu toch heel erg moeilijk op aanpakken. Ja, toch nog even terugkomen wat Lara net ook zei: zei over zijn stijl. Want wie wilde graag uh, Guantanamo B gelijk sluiten? Dat was Obama. En nu lijkt toch de informatie daar wel vandaan te zijn gekomen. Ja. Nou ja, weet je, zoals je wel vaker uh, ziet, is, uh, is, er, is er toch wel een, een beetje een tegenstelling tussen wat ook in campagnes wordt beloofd en de daadwerkelijke uh, uh, politiek. He, Obama heeft ook die harde kant. He, heeft ook die militaire tribunalen uiteindelijk niet, uh, niet afgeschaft. En, en kijk eens. Uh, het aantal bombardementen op, uh, op Al-Qaeda trainingskampen in dat grensgebied van Afghanistan en Pakistan. Ja, dat is door Obama zeer opgevoerd. Nou ja, en we weten natuurlijk. Obama Obama heeft wel gezegd, we gaan uit Irak terug. Hè, maar hij heeft heel erg geïnvesteerd in Afghanistan... en zelfs twee keer gezorgd voor een zogenaamde surge. Hè, voor een zeg maar, weer, weer opbouw van Amerikaanse troepen. Tienduizenden extra Amerikaanse troepen in Afghanistan. Dus het is ook Obama de middenpoliticus... die wel wat progressieve trekken heeft. Zeker als je hem vergelijkt met president Bush... in de eerste jaren van zijn presidentschap. Dat heeft mensen misschien ook al in Europa... op een wat verkeerde voet gezet. Dat ze dachten, van, ja, nu krijgen we toch een beetje links-progressieve... President. Nogmaals, die trekken heeft hij wel. Dit is wel de man die 26 miljoen Amerikanen... een gezondheidszorgverzekering heeft bezorgd. Hè? Maar daar staat dan ook de Obama tegenover ja, die die harde kant heeft. En dat zie je toch ook vaak bij presidenten. dat Het, ja, het is een beetje bivakeren tussen, tussen duif en havik. En ja, dit is ook wel echt de havik-Obama. We hadden het er al even over Bush, de president. Die heeft vriendelijk bedankt voor de uitnodiging van Obama... om naar Ground Zero te komen vandaag. Om te praten met de nabestaanden van 9-11. Is dat nou in het voordeel of het nadeel van Obama? Ja, nou ja, ik zou, ik zou zeggen... het is ook wel een beetje een nadeel van president Bush. Kijk, Obama, maar ook een beetje een nadeel van Obama. Want hij, hij probeert nu dat, dat Amerikaanse sentiment... Hè, de dat, eenheid, hè? Ja, Amerika. hij probeert die uit te spelen. Ja. En, ja, ik vind het wel wat zwakjes dat Bush dit niet heeft geaccepteerd, want kijk, bij begrafenissen van hele belangrijke uh, leiders, is het ook de gewoonte dat oud-presidenten aanschuiven. En Ik zou zo zeggen, dat, dat wat er op Ground Zero nu gebeurt, uh, dat dat eigenlijk de politieke begrafenis van Bin Laden is. Ja. Hè? En dat je daar als president Bush zijnde, je spreekt ook nog steeds van presidenten, van oud-presidenten, dat je daar toch eigenlijk wel bij, uh, bij hoort te zijn in ja, toch iets wat de politieke uh, meningsverschillen echt moet overstijgen. Dus ja, ik vind het, ik vind het wat zwakjes van de oud-president... om te zeggen, ik blijf uh, buiten de spotlight, dat is mijn lijn. Ja, die lijn zou je nu moeten onderbreken... op zo'n belangrijk moment voor Amerika en voor de wereld. Is Obama, meneer Post, nu ook krachtig genoeg... of laten we zeggen het Witte Huis? Uh, als het gaat om die foto's, om beelden... waarom nu zo hard wordt gevraagd? Ja, het, het allerlaatste nieuws is dat uh, Leon Panetta... Hè, de directeur van de CIA, CIA en de nieuwe minister van Defensie... Die wisseling heeft gezegd: van ja, we ontkomen er niet aan om toch nee. foto's te laten zien. Maar ze zijn wel juist de foto waarop je zou kunnen zien uh, dat het inderdaad bin Laden is. Ja, die foto is ook wel heel erg gruwelijk. En ja, ook in de vorige reportage: je kon zien wat voor uh, sentimenten er natuurlijk leven in de moslimwereld. Uh, en ja. Daar moet je natuurlijk ook wel rekening mee houden. Met veiligheidsoverwegingen. Maar ik, ik weet wel zeker dat die foto uh, gepubliceerd gaat worden. Ja, in dit internettijdperk kan het ook niet anders. Want nee. je moet wel iets doen ook aan, aan al die complottheorieën... die nu de wereld in geslingerd worden. Hartelijk dank, meneer Post. Willem Post hoorde u, Amerika-deskundige. En hij had het over de effecten van de dood van uh, Osama Bin Laden... op het presidentschap van Obama. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. We blijven er bij dit nieuws als we de media bekijken. Bijvoorbeeld de Telegraaf. Vanochtend, krant op de voorpagina, een grote foto van president Obama. Die wel, een beetje voor zich uitstaart. En daarnaast de kop: de wereld wil bewijs zien. In grote letters op de voorpagina. En dat bewijs gaat zeker komen. Je hoorde dat al eventjes. De directeur van de CIA heeft in een interview met nieuwszender NBC gezegd... dat de foto's van het lijk van Bin Laden ongetwijfeld worden vrijgegeven... dat het nog een kwestie van tijd is. Panetta zei verder dat de nummer 2 van Al-Qaeda... de nieuwe grootste vijand van de Verenigde Staten zal worden. Hij verwijst met zijn uitspraken naar Ayman al-Zawahiri... die de taken van Bin Laden naar verwachting zal gaan overnemen. De Verenigde Staten doen hun voordeel met de onduidelijke situatie. Nu Osama Bin Laden dood. Is. We denken dat het ons uh, mogelijkheden zal geven om hen aan te blijven vallen... terwijl ze in de war zijn en bespreken wie uiteindelijk Bin en op zal volgen. Al dus de CIA-directeur Panetta. Wat meer uh, ander nieuws in de kranten dan de afgelopen twee dagen. Weg met Agnes Jongerius bijvoorbeeld. Radicale kaderleden van FNV-bondgenoten roepen om het vertrek van het bestuur... en dus ook het vertrek van voorzitter Jongerius. Twee prominente kaderleden bevestigen in het Financieel Dagblad dat zij de oproep liever geen bestuur dan een slecht bestuur hebben ondertekend. Volgens deze opstandige kaderleden informeren Jongerius en haar bestuur de leden onvoldoende over de onderhandeling met het kabinet en de werkgevers voor een nieuw pensioenstelsel. In verschillende gesprekken hebben de kaderleden Jongerius gezegd te vertrekken. Maar ze blijft voorlopig zitten waar ze zit, zo staat in de krant. Jongerius krijgt nog wel de steun van de ANBO, dat is de grootste ouderenvakbond en de twee nagrootste bond binnen FNV. In het algemeen. Dagblad noemt directeur Lianne Den Haan... de strijd in de FNV om het pensioenakkoord symboolpolitiek... bedoeld om de achterband van opstandige vakbonden te plezieren. Jongerius heeft prima onderhandeld, zo zegt ze. Den Haan zegt verder in de krant dat gepensioneerden... wel met minder geld toe kunnen, Door een eventueel minder hoge uitkering... ontzien zij hun werkende kinderen en kleinkinderen. Oudere organisaties moeten niet alleen... Aan hun eigen generatie denken, zegt ze. Naar de Volkskrant, daar wordt discussie... over het Nationaal Historisch Museum weer even aangewakkerd. 15 Prominente historici, onder wie Kees Vaseur en Herman Pleij... pleiten in een open brief in de krant dat Paleis Soesdijk... het onderkomen moet worden van het Nationaal Historisch Museum. Volgens de historici is dat paleis een historisch gebouw... met een bijzondere uitstraling... waarin het museum goed tot zijn recht zou kunnen komen. De brief komt op een moment dat de spanning... over de toekomst van het museum steeds hoger oploopt. De Raad voor Cultuur adviseert de politiek... om het museum te laten samenwerken met het Rijksmuseum. Dat zou dan het einde betekenen van een plan... om tot een zelfstandig Nationaal Historisch Museum te komen. En dan de Engel met het mobieltje op de Sint-Jan in Den Bosch. Weet u nog, hebben we het vorige week over gehad in het Radio 1-journaal. Is voortaan ook echt mobiel bereikbaar. Op haar website laat de Engel weten dat iedereen haar kan bellen. Ze kan alleen niet terugbellen, want ze heeft een lijntje naar boven. Engel heeft goede contacten met het hiernamaal, zo meldt Omroep Brabant. En daarom waakt ze over de bossenaren en over de bezoekers van de stad en de kerk. Maar let op, vloeken en tieren is niet toegestaan... en je mag alleen bellen op christelijke tijden. <lacht> Een goedemorgen, met het engelke. Leuk u gesproken te hebben. Ik groet u vanaf de Sint-Jan. Ja. He. Doet goed. Het Rijk moet een landelijk noodfonds, euh, met een landelijk noodfonds komen... voor gedupeerden van drama's, zoals bijvoorbeeld de schietpartij in Alphen. Daarvoor pleit Waarnemend burgemeester Pas Eenhoorn... van de gemeente Alphen aan de Rijn, doet hij in een interview op Radio West. Hij merkte dat kort na de schietpartij in winkelcentrum Ridderhof... veel verzekeraars het laten afweten om betrokkenen te helpen. Door allerlei regels en voorwaarden kunnen slachtoffers en nabestaanden... geen gebruik maken van het Fonds Slachtofferhulp. Gevolg is dat Alphenaren bij de gemeente aankloppen voor hulp... Houden wij dat niet lang vol, zo zei Eenhoorn. Hij is nog steeds druk met de nasleep van de schietpartij. Deze week wil hij nog gaan praten met de ouders van de dader. Zij zijn nog steeds ondergedoken. Tot zover het overzicht van de verschillende media. Zo dadelijk na het journaal van 8 uur... gaan we het hebben over kernafval dat getransporteerd wordt, wordt weer. Over het Nederlandse spoor is lang geleden dat dat gebeurde. Het gaat nu weer beginnen. Greenpeace maakt zich zorgen en Borselen reageert straks in onze uitzending.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 Werkte Kranendonk misschien voor de geheime dienst? Dag. Ik kom voor het dagboekarchief van Willem Oltmans. Ja. En wat had hij van doen met de journalist Willem Oltmans? Theodor Kranendonk. Internationaal handelaar in Loesje Zaken. In Argos. Zaterdag. Van kwart over twaalf tot één. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Het batteriecomfort.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 Het batteriecomfort. De fluisterstille Whirlpool van Vindel, en Boch. Kijk op batterie.nl. Dit is Radio 1.